Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Geschokte reacties in Israël. Vannacht zijn zes lichamen gevonden van mensen die gegijzeld werden door Hamas. Ze werden door hun hoofd geschoten voordat het Israëlische leger ze kon bevrijden. Verslaggever Sander van Hoorn. Het waren um, voornamelijk mensen die bij dat Nova muziekfestival aanwezig waren. Uh, zes Israëli's waarvan er eentje ook nog de Amerikaanse en eentje de Russische uh, nationaliteit heeft. Overwegend uh, jonge mensen. En ja, De schok die is groot. De schok dus ook omdat ze, um, als ze eerder gevonden waren of als er eerder een wapenstilstand was geweest, dat ze wellicht nog geleefd hadden. Premier Netanyahu zegt dat er aan een deal werd gewerkt. Over Hamas zei hij, wie gijzelaars vermoordt, wil geen deal. In Rotterdam is vannacht een fietser doodgereden. Het gebeurde rond middernacht bij het centrum. De auto reed na de aanrijding door, maar werd even later door de politie gevonden. Twee mensen die erin zaten, sloegen op de vlucht, maar werden alsnog opgepakt. Om vijf uur wordt afgetrapt voor een van werelds grootste voetbalwedstrijden. Manchester United van trainer Erik ten Hag neemt het op tegen het Liverpool van Arne Slot. In Nederland zouden we vandaag ook een klassieker hebben. Maar Feyenoord-Ajax vanmiddag gaat niet door vanwege politiestakingen. Die wedstrijd wordt op 30 oktober ingehaald. Pup Pieterse heeft goud gewonnen op het WK Mountainbiken in Andorra. Ze kwam inder eentje over de finish. Ze kijkt om. Ja, Ja. Geef hem een vlag, zegt ze. Met vlag over de finish in de wedstrijd. Puk Pietersen, 22 jaar uit Amersfoort. En niet alleen is ze de eerste Nederlandse vrouw ooit... die wereldkampioen mountainbiken is. Het is ook een mooie revanche. Want op de Spelen was ze in de running voor een medaille. Maar na een lekker band greep ze net naast het podium... en werd ze vierde. Het weer, de zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Tegen de avond is er kans op wat onweer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je nog een kleine 10 minuten vertraging... tussen Muidenberg en Blaricum. En de N307 en Kruizen Lelystad. Voor Lelystad 2 kilometer en nog 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Ik kon dus nooit opstaan, want de wekker liep nooit af Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan is dus maf De baas er niet, hij reageerde agressief Ik heb het mijn praten geprobeerd en daarna werd ik negatief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 Of toast, watch the evening news. oh, life, oh, life, oh, life, oh, life, Do, do, do, do oh, life, oh, life, oh, life, oh, life, Do, do, do I'm a superstitious girl I'm the worst in the world Never walk under I don't care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 These are all I left them here. I could have sworn. These are my salad days, be being eternal away. Just another play for today. Oh, but I'm.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 ha riscommesso dietro questa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 De jij bent de stem. regen, ik de kom de Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon de Jij bent de rust, ik de coco Ik ben het zakje, jij de thee de Ik ben de kaas, jij de soufflé Ik ben de keizer, stem. jij de sneeuw Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin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 Worden we er wereldberoemd mee? Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen over heel de hele wereld. Dan komen we een villa en een ja. Nou, een villa ja vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet. Maar het is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een trukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik makkelijk! Nou Wij piek, zijn het varken nou en de tang. Betaal naar de romantiek, er bestaat toch Holy vaagjes en een vries. Kos weer mijn handvolgen. Jij naar. bent de schrikdraad, ik ben waarop de ik pies.